Het Janis-syndroom, een hoorspelserie in zes delen, geschreven door Evelyn Anthony. Bewerking Dick van Putten, regie Hero Muller. Vandaag het laatste deel. De pen was uit mijn hand geslagen. Ik had geen ander wapen meer. Toen de man binnenkwam, gooide ik mij tegen hem aan en smeet hem aan de kant. Ik vloog de gang op, de trap af naar de benedenverdieping. Daar bleef ik wachten. Ik moest het hotel uitzien te komen zonder gezien te worden. Of ik moest me ergens verbergen tot ik morgenochtend kon ontsnappen. Ik opende de deur naar de lounge. En zag twee mannen naar de lift rennen. Vanuit het kantoor achter de balie kwamen er nog twee. Het angstzweet pakte me uit. Politie. Ik was in de val gelopen die voor mij was opgezet. De uitgangen zouden zijn afgesloten. Ik kon niet weg. Ik forceerde me om na te denken over wat Kessler me had geleerd. Ga daar nooit van door. Vestig nooit de aandacht op jezelf. Zorg dat je in het decor past. Ik wist wat ik doen moest. Mina! Mina, Mina. lieveling. Alles goed met je? Ja, ja, ja. Maak je me geen zorgen. Ik ben alleen vreselijk geschrokken toen ik die man zag. Dat is alles. Ik moet er niet aan denken. Als ik maar een paar minuten later was geweest. Uh, maar dat was je niet. Uh, nee, daar is me niks overkomen. Het was misschien een poging tot verkrachting. Oh, nee. Iemand heeft gezien dat de deur niet op slot was. Misschien heb ik hem ook niet goed dicht gedaan. Hij komt binnen, ziet een vrouw in bed liggen. Ach schat, begrijp je het dan niet? Het was de man die kramer en de ander heeft gedood. Uh, Hij was van plan jou ook te doden. Net zoals Holle zei. Ik vergeef het me nooit dat ik je hier heb laten blijven. En niet naar hem heb geluisterd. Oh. Maar je had me toch niet zo ver gekregen. Ik neem mijn eigen beslissingen, lieveling. Ja. Er is één ding waar we dankbaar voor kunnen zijn. Ze zullen die man te pakken krijgen. en Dan weten we dat we veilig zijn. Wij gaan morgen meteen hier weg. Oh, nee. Nee, nee. Geen sprake van. Ik blijf tot het einde. Daar kan niets verandering in brengen. Wie is daar. Ach, nee. Kom u zult wel gemerkt hebben dat mijn waarschuwing geen loze alarm was. Ja, dat mag je wel zeggen. Ja. Goed, vertelt u maar wat er gebeurd is. Ja, ik, ik weet het eigenlijk niet. Waarschijnlijk wilde ik met mijn slaap omdraaien. Daardoor werd ik wakker. Mm -hmm. Ik zie die man voor me staan. Ja, ja, hebt u hem uh, goed kunnen zien? Nee, nee, daar was het te donker voor. En u, Steiner. Hoe merkte u dat er uh, iets niet in orde was? Maar, nou, dat Mina naar de kamer was gegaan. Bleef ik door een tijd in de lounge. Toen ik naar boven kwam, zag ik dat de kamerdeur op een kier stond. Nou, dat vertrouwde ik niet. Ik ging naar binnen en... Hebt u de man uh, kunnen onderscheiden? Nee, nee, ik ook niet. Hij sprong er me af. Ik kreeg een elleboog in mijn maag. Ik was half verdoofd. Ik, ik heb hem praktisch helemaal niet gezien. Zo snel ging het. Is u hier nog iets bijzonders opgevallen? Nee, nee. nee. Of, of misschien deze pen? Die lag uh, daar bij het Het nou, Is toch niet van jou, mee, hè? Nee. Nou, misschien achtergelaten door een... Uh, Geef u maar vast. hier, Geeft u maar hier. Ja, ik moet u nu verzoeken voorlopig in het hotel te blijven. Ja, maar... Niemand mag weg. Ik zal de directie vragen u andere kamers te geven. Deze wordt afgesloten voor nader onderzoek. U hoeft zich niet ongerust te maken voor een eventuele herhaling. Het hotel staat onder strenge bewaking. Volgens het hotelregister logeerden er 218 personen. Afgezien van de gasten waren er 12 mannen die niet geboekt stonden, maar op de kamers werden aangetroffen van vrouwelijke gasten. Ja, ja. Of buiten door de politie zijn aangehouden toen ze weg wilden. Dan is er nog een dronken vent aangetroffen die in de tv-zaal lag te snurken. Hij bleek in een ander hotel te logeren. En verder was er het nachtpersoneel bestaande uit dertien man. Geen van die mensen komt overeen met de beschrijving van die twee Zwitsers, Kessler en Franconi. Nee, maar toch moet een van beiden in het hotel zijn. De pen die steiner gevonden heeft Duiteroopt. He, hij denkt dat het een gewone pen is, maar wij weten beter. Het is de cyanide pen waarmee Schmidt in Berchtesgaden is gedood. Maar, dat kan natuurlijk ook sprake zijn van een derde lid van de bende. Hoewel ik dat niet aanneem. De enige die een beetje in het beeld zou passen... is die textielhandelaar uit Milaan. Die in de tv-zaal zat te slapen. Maar zijn verhaal was makkelijk te controleren. Zijn hoteladres klopte, evenals zijn adres in Milaan. En zijn paspoort was in orde. Wat ik aan die man eigenaardig vind, is zijn verlangen om te helpen. Alle andere gasten hebben in alle toonaarden geklaagd... maar hij is net iets te hulpvaardig. Nou, misschien moeten we hem dan nog eens aan de tand voelen. Ja. Maar hoe dan ook, de dader moet nog in het hotel zijn... want alle uitgangen werden streng bewaakt. Ja, daar ben ik met je eens. En hij zit hier verborgen door een valse identiteit en een goed gedocumenteerde achtergrond. Het zou dagen kosten om die te ontzenuwen. Ik heb geen enkele grond om wie dan ook te kunnen arresteren. En als het mij niet lukt om met een of ander bewijslast te komen... dan moet ik de mensen binnen een paar uur vrijlaten en dan krijgen we de dader nooit meer te pakken. Ja? Ik ben inspecteur Houtman van de moordbrigade, herr. Ja, gaat u zitten, inspecteur. Ik dank u. Commissaris Vrijburg verzocht mij uw rapport uit te brengen over een voorval dat u zou interesseren. Zegt u het maar, inspecteur? Vanmorgen werden wij we gebeld vanuit een pension in de stad dat er daar iets niet in orde zou zijn. We zijn er naartoe gegaan. Het bleek dat de pensionhoudster gedood was. Ze lag op haar kamer, schot door het hart. Een pensionhoudster? Ja, van het pension waar de twee mannen verblijf hielden die Pater Grunwald hebben neergeslagen. ...Kessler en Franconi. Juist, ja. Uw mededeling is zeker van belang, inspecteur. Ik dank u wel. Nou, dat was het dan. Fijn. Ja. Ja, dan dank van. u. Zo, Karel. Wat denk je ervan? Dat het dus inderdaad een van die twee is geweest... ...die geprobeerd heeft vrouw Walter te doden. De ander is erachter gekomen dat het plan is mislukt. Waarschijnlijk hadden ze diena gaan aan een afspraak. De pensionhoudster was de enige die de beide heren kon identificeren. Vandaar dat ze uit de weg moest worden geruimd. Professionals, dat is zeker. Wonderlijk. Net als die pensionmoordenaar speelde ik ook met de confrontatiegedachten. Minna Welter, Steiner en die pensionhoudster. Een streep door de rekening. Maar misschien heb ik toch nog een troef in handen. Ik zat met nog elf andere mannen in de cocktailbar een kop koffie te drinken. We waren uitgezocht om mee te werken aan een identificatieparade. Wie zouden ze nog meer gevonden kunnen hebben... buiten de vrouw die lag te slapen en de man die ik in een donkere kamer opzij had gesmeten? Niemand zou mij kunnen identificeren. En de politie zou me moeten laten gaan. Ze konden niks tegen me bewijzen. Anders zou deze parade niet noodzakelijk zijn. Ik voelde me toch gespannen. Kon ik maar even met Kessler praten. Hij ah, zou nu wel weten dat het fout gelopen was. Ik dwong mezelf kalm te blijven. De mannen verschijnen straks in de hal. Hier vandaan krijgt u alle gelegenheid zo rustig te bekijken. Ja. Maar dat tijdverspilling is. Ja. Ik zag alleen maar gedaan in het half donker. Hermine zag helemaal niks meer. Ja, dat ja. weet ik, dat weet ik, maar het is onze laatste kans. Als dit geen resultaat oplevert, moet ik de mensen laten gaan. Het spijt me dat ik u dit moet aandoen, mevrouw Walter, maar ik acht het echt noodzakelijk. Ik begrijp het, herhalen. Ah, daar uh, komen ze. Ik zag ze onder de boog van de hal staan. De lange blonde vrouw en de journalist, niemand anders. Mijn hartslag werd rustiger. Geen van beiden kon ook maar iets gezien hebben om mij te identificeren. Ik nam mijn plaats in de rij in. Herkent u de man die u gisteravond aanviel? Nee. Ze zouden het allemaal geweest kunnen zijn. U, mevrouw Walter? Eh, uh, nee. Daar was ik al bang voor. Het was buitengewoon donker. Maar we hebben nog een getuige... met een speciale chartervlucht van mijn huis naar hier toe gebracht. Laten we eens zien wat zij ervan denkt. Laat maar komen. Mm. Het hondje schijnt u te kennen. Ik geloof dat ik nog iets heb dat van u is. Deze pen. Ja, hij is van u. Gaat u maar mee. Herr of wij gaan mee naar het klooster, of ik publiceer. Het klinkt alsof u probeert me te chanteren, Herr Steiner. Als dat zo is, dan maakt u een domme fout. Ik werd hier door mijn hoofdredacteur heen gestuurd... om een onderzoek te doen naar de moord op Sigmoed Walter. Ik ben bezig met een opdracht die zij bekostigen. Ik ben ze het verhaal schuldig. Dat is het enige wat ik zeg. Niet helemaal. U suggereert dat tenzij u en vrouw Walter deze vrouw zelf te zien krijgen... u een verhaal gaat schrijven voor de Newsworld... over de kinderen van Adolf Hitler. Wat misschien wenselijk is uit het oogpunt van mijn regering... maar misschien ook niet... Als dat geen chantage is, wat is het dan wel? Het is een eerlijke ruil. Als u het niet erg vindt dat het verhaal wordt gedrukt... dan valt er niets meer te zeggen. Als u wilt dat Max dat niet doet... dan bent u hem als tegenprestatie een gunst verschuldigd. En u weet heel goed wat u mij schuldig bent. Het leven van mijn man. Nu chanteert u mij, mevrouw Walter. Siegmund wist wat hij deed. Ik heb Siegmund altijd gezegd dat hij zich er iets begaf... dat gevaarlijk was en dat ik hem niet kon beschermen. Hij begreep het risico... Niemand betreurt zijn dood meer dan ik. Maar wat heeft Siegmund eraan als u een vrouw een paar minuten ziet? Niemand zal haar ooit interviewen of te zien krijgen. Wat, wat, wat kan het voor kwaad als wij dat wel te zien krijgen? Mina heeft gelijk. U bent haar dit verschuldigd. Ja, misschien kan onze houding uw goedkeur niet verdraaien, Holle. Maar u hebt niet het recht te oordelen. U Luister moet... goed, Holle. Ik zal mijn artikel opgeven... als u ons datgene laat zien waarnaar we gezocht hebben. En ik beloof u plechtig dat ik nooit over zaken zal praten... die u of de West-Duitse regering in de verlegenheid zouden kunnen brengen. Goed. Als u dat doet... en ik wil ook dat vrouw Walter mij dat plechtig belooft... dan kunt u erbij zijn als ik de vrouw bezoek. Op voorwaarde dat u niet zult proberen met haar te spreken. Is dat begrepen? Mm -hmm. Ja. Ja. Mocht u iets op schrift willen stellen... dat u ons wilt laten tekenen, nietwaar, Mina? Ja, tuurlijk. Dat zal vanmiddag klaar zijn. Zorgt u hier om drie uur gereed te staan. Ik kom u halen en we gaan naar het klooster. Ik neem ook een Amerikaanse collega mee. Is ze daar echt? Weet u dat zeker? Ja. <laughs> Ik kan me geen betere plaats voorstellen om een meisje te verbergen. U wel. Tot drie uur dus. Wat. Wat, wat is dat nou, schat? Je, je lijkt ze in de vach. Hij denkt dat ze een non is. Ik, ik kan me dat gewoon niet voorstellen. Het. Dat is toch te ironisch. Ik ben zenuwachtig, Max. Ach, schat. Ik, ik, ik wil er aan een kant, wil ik er zelf zien... en aan de andere kant zie ik er vreselijk tegenop. Maar waarom? Ik... Kom, kom, kom. Er eens rustig zitten. Begrijp je dan niet dat dat de beste oplossing is? Ze zal nooit weten wie ze is... en ze zal nooit voor wie dan ook een bedreiging vormen. Er zal geen erfenis meer zijn van Hitler... Daar zorgt de katholieke kerk wel voor. Ik kan het me niet voorstellen. Een non. Ik kan het me gewoon niet voorstellen. Ik weet dat het een doodgewone vrouw is. Grootgebracht in een klooster. Volgepompt met godsdiensten. Uh, keurig, celibatair, leidend. <tus> geen kleinkinderen. Niemand krijgt de kans politieke munt uit haar te slaan. Nee. Je moet je geen zorgen maken om haar te zien. Trouwens. Je wilde het toch zelf? Hm? Ja. Ja, natuurlijk. Waar ga je over schrijven als je de waarheid niet kunt vertellen? Ach, dat zou ik nog wel zien. Ik weet heel erg... dat je het voor mij opgeeft. Het interesseert me geen bliksem. Het enige wat ik wil... is dat jij gelukkig wordt... en alles achter je laat... zodat we opnieuw kunnen beginnen. En wat mijn verhaal betreft... Dat zal helemaal over zich Walter wel te gaan. Hoe hij heeft geprobeerd zijn mede-Duitsers te verenigen, te helpen. Ik heb een kop bedacht. De dood van een patriot. Hoe vind je? Dat is fantastisch. En jij ook. Goedemiddag. Goedemiddag, waarde moeder. Ik wil u danken voor uw bereidwilligheid om ons te ontvangen. Mag ik u voorstellen, herr Steiner, herr Andrews... Mina, ik had jou niet verwacht, maar ik ben heel blij je te zien. Goedemiddag, Wilt u mij volgen? Dan gaan we naar de spreekkamer. Komt u maar deze kant op. Mevrouw, neemt u plaats. Dank u, nee, dank, u, dank, u. Dank, u, dank u. Ik neem aan dat u allemaal weet dat wij hier een novice hebben die zuster Francisca heet. Ja. Ze is in het klooster sinds een kind was. Twee jaar geleden heeft ze haar gelofte als novice afgelegd. En ik heb van herholler begrepen dat u haar wenst te zien. Ze zal over een paar minuten hier zijn. En zij is het kind dat Kretel Vegeline in het klooster heeft binnengebracht? Ja, dat is dezelfde persoon. Mm -hmm. En deze zuster Francisca is de dochter van Adolf Hitler en Eva Braun? Herholle? U kunt antwoorden, eerwaarde moeder. Ja. Dat is mij verteld toen ik moeder-overste werd. <coughs> Voordat we haar zien, geloof ik dat herr Andrews, die de belangen van de Verenigde Staten vertegenwoordigt, graag zekerheid zou willen hebben dat zuster Francisca haar kloostergelofte zal afleggen en in het religieuze leven zal blijven. Ik kan niet voor haar antwoorden. Zij kan niet gedwongen worden bij ons te blijven. Natuurlijk. Maar iemand die nooit de buitenwereld heeft gekend... en nog geen drie jaar van haar kloostergelofte af is... Weet is... zij wie ze is? Nee, goddank niet. Waarom zegt u dat? Wat is ze voor iemand? Dat is heel moeilijk voor mij te zeggen. Het enige wat ik u kan zeggen is dat we... drie roepingen zijn kwijtgeraakt sinds zij novice is geworden. Ze werden allemaal door haar beïnvloed... De aard van die invloed is niet precies wat het lijkt te zijn. Ze is voet, ze is gewetensvol bij het naleven van onze regel. Er is niets op haar gedrag aan te merken. En velen in onze kloostergemeenschap praten over haar als over een heilige. Maar u bent die mening niet toegedaan, heer moeder. Er zit weinig heiligs in de twijfel en verwarring die ze uit onder degenen die contact met haar hebben. Zuster Francisca doordringt de gemeenschap dat... ...wordt zelfs gevoeld door degene onder ons die het gezag uitoefenen. Maar als u mij vraagt haar te beschuldigen van een daad van ongehoorzaamheid of oneerbiedigheid... ...dan zou ik daadwerkelijk niet kunnen. Wat zou u van haar zeggen? Hoe denkt u over haar als mens? Als ik barmhartig was, zou ik dit niet zeggen, maar... Ik moet ook de waarheid vertellen. Ik heb erg mijn best gedaan om mij niet te laten beïnvloeden door het feit dat ik wist wie ze was. De novice meesteres die verantwoordelijk voor haar is, voelt hetzelfde. Ik denk dat zij door en door slecht is. Een ogenblik... Kom binnen, zuster Francisca. U hebt mij laten komen, heer Waardenmoedig. Ja, zuster. Dit is voldoende, zuster. U kunt weggaan. Dank u, heer nog Een ogenblik... Meneer ja, waarde moeder, ik zou zuster Francisca graag die vraag horen beantwoorden die u niet voor haar kon beantwoorden. Ik geloof niet dat het raadzaam is. U dus hebt mij een garantie beloofd. De jonge dame is de enige die me die garantie kan geven. Ik heb toestemming van mijn president om zelf met haar te praten. Zuster Francisca, ik zou u graag een vraag willen stellen. Ik zal hem beantwoorden als ik dat kan. Bent u van plan de rest van uw leven non te blijven? Nee. Niet als ik enige keus heb. U hebt geen keus. Begrijp dat goed. U staat voor de rest van uw leven onder bewaring van de nonnen. En wees daar maar dankbaar voor. Bewaring? Ik heb altijd al het gevoel gehad dat ik een gevangene was. Nu weet ik het zeker. En natuurlijk weet ik ook waarom... Ik neem het u niet kwalijk, moeder. U moest ervoor zorgen dat ik non zou worden. Mijn tante heeft me geholpen te overreden. Zelfs al was dat tegen mijn wil. U die mij deze vraag stelde. Mijn tante was erg godsdienstig. Ze wilde mijn ziel redden. Zij heeft mij verteld wie mijn vader was. Wat? Omdat ze dacht dat ik de rest van mijn leven als non zou doorbrengen als herstel van zijn zonde. Toen vond ik dat dwaas. Maar ze was stervende. En ik wilde haar gelukkig maken. Maar ik wist dat er iemand zou komen. om mij te bevrijden. Zuster Francesca, u bent vrij om dit klooster te verlaten wanneer u maar wilt. Dat zal mij persoonlijk bijzonder aangenaam zijn. Luistert u al goed. Niemand heeft ooit druk op haar uitgeoefend om non te worden. Ze is volkomen vrij geweest om te gaan of te blijven. Zuster Francisca, als u hier weg wilt... dan heb ik de bevoegdheid u de bescherming aan te bieden... van de regering van de Verenigde Staten. Die zal ik gaarne aanvaarden. Vanaf heden. Nee, Andrews, dat zal je niet lukken. Zij is potentieel te waardevol voor onze vijanden... en ze kan niet tegen haar wil worden vastgehouden. Deze geschiedenis zal uitlekken. En als er iets met haar gebeurt... met een eenvoudige non die haar leven aan God heeft gewijd... zou dat jouw regering wel eens ten val kunnen brengen, Holler. De beste plaats voor haar veiligheid is bij ons... De Russen zullen niet de kans krijgen om hun handen te leggen op deze staafdynamiet. Neemt u mee, alstublieft met u mee. Op een dag zal ik mijn land iets te bieden hebben. Dat heb ik altijd al geweten. Nee, nee, nee. van daar af. u grof die je bent. Hier zullen jullie voorboeten. Jij had daarvan geweten, Holler. Jij wist dat zij een rafool voorbij zijn had. En het meisje is dood. Je mag nou nu met je meenemen, Andrews. Als je dat wilt. Ik spreek je nog wel, Holler. Je bent nog niet van me af. En die vrouw zal voor haar leven worden opgeborgen. Daar zullen wij wel voor zorgen. Mina, oh, oh. ik, ik, ik, ik moest het doen, lieveling. Oh, vergeef me. Oh. De bruut heeft haar arm gebroken. Mina. Ik dank God voor je moed. Oh. Holla nam de teugels in handen. Er werd een ambulance gebeld voor Mina. Ze kwam even bij bewustzijn toen ze de weg brachten. Ze schreeuwde van pijn voor ze opnieuw flauw viel. Ik mocht niet met haar mee. Holla's mensen, die inmiddels waren gearriveerd, versperden me de weg. Toen ik wilde protesteren voelde ik een revolver in mijn zij. Ik werd meegenomen, in een auto geduwd en naar het hoofdbureau van politie gebracht, waar ik werd opgesloten in een gedralit vertrek. Het was al laat in de avond toen Holle mij kwam opzoeken. Hoe gaat het met Mina? Voordat u iets zegt, luistert u eerst naar mij. Ga zitten. Hoe gaat het met Mina? Wat hebt u met haar gedaan? Ze is in het ziekenhuis. Ik heb u gezegd te gaan zitten. Ik wil niet onaangenaam zijn, Herr Steiner. Maar als ik op die bel druk voor mijn assistenten... doet u snel genoeg wat u wordt gezegd. Juist. Dat is heel verstandig van u. Een sigaret? Nee, dank u. Wist u dat ze dit zou gaan doen? Nee. Als ik er ook maar enig idee van had gehad dan zou ik haar er zelfs van weerhouden hebben om daar naartoe te gaan. Dat dacht ik al. Ze heeft ons allebei heel slim gebruikt. Absoluut niet. U bent haar minnaar, nietwaar? niet waar? Nee, nee, nee, nee. Zegt u maar niets. Dacht u dat vrouw Walter in staat zou zijn iemand te doden? Nee, natuurlijk deed u dat niet. Ik ook niet. Maar ik had er doorheen moeten kijken... Ik had moeten weten waarom ze de andere helft van Janus wilde zien. Ze zei dat ze het moest doen. Ze zei dat het er speet. Wat gaat er met te gebeuren? Daar komen we straks op. Vertelt u mij eens. Zag u de gelijkenis? Of was het mijn verbeelding? Ik zag het. Vanaf het moment dat ze de kap afdeed... Ik, ik, ik zocht ernaar, vermoed ik. Maar er was geen vergissing mogelijk. Ze had dezelfde ogen. Dezelfde kleur blauw. Dezelfde aantrekkingskracht. Ik was er vaak bij als die andere mensen aan zich onderwierp. Intelligente en ontwikkelde mannen. Generaal, stafofficieren. Mensen die hem onmiddellijk hadden moeten doorzien. Ze konden geen weerstand bieden aan zijn kracht. Wat dat dan ook geweest mag zijn. Zij. ...had dat ook. De waarde moeder herkende het. Zij zei dat het slechtheid was. Ze had gelijk. De Amerikanen dachten dat ze haar zouden kunnen gebruiken. Hindenburg en het leger dachten dat ze haar vader konden gebruiken. Ik heb moeilijkheden met mijn Amerikaanse collega. Hij dreigt het hele verhaal openbaar te zullen maken. Behalve als ik actie onderneem tegenover mevrouw Walter. En ik kan niet toestaan dat het verhaal naar buiten komt. Wat bent u van plan te doen? U kunt haar niet straffen. Ik zou die vrouw niet toegestaan hebben Duitsland levend te verlaten. Vrouw Walter was me voor. Aha. Dat was alles. Hm. Zij zag wat er zou kunnen gebeuren... als de dochter van Adolf Hitler op het politieke toneel zou verschijnen. Als ze een dwaas was geweest of zelfs maar een gewone vrouw... dan zou dat toch nog gevaarlijk geweest zijn voor Duitsland... Want zijn genen zijn overgegaan op het kind. zijn gaven om te liegen en te biologeren. Andrews realiseerde zich niet eens hoe, hoe zij hem beïnvloeden. <lacht> Minna Walter heeft gedaan wat het beste was voor ons allemaal. Ik hoop dat u dat beseft. Ik hoop dat u nog van haar houdt, steiner Omdat zij u nodig zal hebben. U vindt het toch niet erg om vannacht hier te blijven. Ik zal u een beter onderdak bezorgen. Mijn respect. Ja, Tot ziens. Mina Walter heeft gedaan wat het beste was voor ons allemaal. Ik hoop dat je dat beseft... Daarom heeft ze het wapen in haar tas meegenomen. Ze wist dat ze het zou gaan gebruiken. Ik hoop dat je nog van haar houdt... omdat ze je nodig zal hebben. Nodig zal hebben. Nodig zal hebben. Jij hebt haar ertoe aangezet. Jij wist dat je het meisje niet kon tegenhouden als ze met mij mee wilde. Daarom gaf je Walters weduwe een revolver. Heel slim. Niemand kan jou ervan beschuldigen tegen de belangen van de Verenigde Staten te hebben gehandeld... en de hele rotzooi gaat in de doofpot. Maar dat zal je niet lukken, Holler. Ik zal je afmaken. Juist. Ik heb eens opgelet hoe jij werkt. Jij bent geen vriend van het Westelijk Bondgenootschap. Jij bent een rooie, Holler. En dat ben je altijd geweest. Net als je vriend Walter. Die werd niet vermoord door de Russen, maar door de rechtervleugel. omdat hij wist dat hij op zoek was naar de kinderen van Hitler. en precies wist dat wat er zou gebeuren als het hem zou lukken ze te vinden. Maar nu was hij dood en dus liet je zijn weduwe het voor je opknappen. En is dat je persoonlijke mening of die van je departement? Daar kom je nog wel achter. Ik zal over deze hele zaak een rapport indienen. En als er iets heel blijft van jou en je met communisten geïnfiltreerde dienst... dan is dat niet mijn schuld. Ik zal je met de grond gelijk maken. En geen van jullie zal dat leuk vinden. Juist, ja. Jij wilde het er erg graag hebben. Hè? En Roes, wat een slag voor jou en je dienst. Jullie dachten de dochter van Adolf Hitler weg te voeren... naar de veiligheid van de Verenigde Staten... zodat wij, verdorven Europeanen, haar niet zouden kunnen gebruiken... En ze zou van nut geweest zijn, nietwaar? Een zoon zou beter geweest zijn, maar dit was een tamelijk ongewone vrouw. Ik vraag me af hoe machtig ze in de toekomst had kunnen worden... met de juiste mensen achter zich. Het zou jou geen donder hebben kunnen schelen wat er met ons... Het Duitse volk zou gebeuren, hè? Als het een smerig politiek voordeel zou kunnen betekenen voor jouw dienst... dan zouden jullie haar naar voren schuiven... en als wij daardoor in stukken zouden worden gescheurd... dan zou dat jammer zijn, niet? Nou, ik zal je nog iets zeggen... dat je bij de rest van je rapport kunt zetten. Ik zou haar niet hebben laten gaan. Als Minna Walter haar niet had doodgeschoten... zouden mijn mensen haar hebben gedood en jou toch euh, als dat nodig was geweest. Fantastisch. Het staat op de band, hè Praat maar gewoon door. Oh, wat mij betreft, mag je hem op tafel zetten? Dan kun je de stukken die je niet bevallen eruit knippen als je teruggaat. Ik zal niets mooier maken. Ik zal je die hele smerige samenzwering voor de voeten gooien. Je hebt geprobeerd het bestaan van een dochter voor mij verborgen te houden... maar je had niet op Mühlhouser gerekend. Hij heeft me het hele verhaal verteld. Toen je besefte dat ik er niet buiten gehouden kon worden... kreeg Jamina Walter zover dat zij als moordenares optrad. Je hebt vijanden in Bonn die wel weten wat ze met mijn rapport moeten doen. En het zal je niet helpen als je Minna Walter naar een aardig herstellingsoort stuurt... waar ze een ongeluk kan krijgen voordat iemand haar kan ondervragen. Wat? Moet ik opper die mogelijkheid maar even? Je zult niet de kans krijgen om je van je belangrijkste getuige te ontdoen... zonder dat wordt bewezen dat jij samen met haar schuldig bent. Misschien verbaast het je, maar moord is niet mijn favoriete oplossing... Als het niet noodzakelijk zou zijn om deze geschiedenis te verzwijgen... dan zou ik Minna wel te laten berechten. Maar dat kan ik niet doen omdat niemand mag weten... dat de dochter van Hitler ooit het klooster heeft verlaten. Zoals je al zei, als wij haar bestaan hebben ontdekt... dan hebben de Russen dat waarschijnlijk ook. Zulke grote geheimen laten altijd een spoor achter. Alleen zal dat voor hen doodlopen. Daar zullen mijn vrienden in het Vaticaan wel voor zorgen... En wat jouw beschuldigingen aan mijn adres betreft, maakt die vooral officieel. Het brengt je misschien wat dichter bij de stoel van je baas, maar ik betwijfel of dat zal gebeuren. Alsjeblieft. Een map met documentatie. De originelen worden veilig bewaard. Je kunt dit meenemen. Misschien wil je dit gebruiken als onderdeel van je beroemde rapport dat je gaat samenstellen. Ik wil een overeenkomst met je sluiten, Paul. Waar heb je het over? Je mag van geluk spreken dat je hier heel huids in Genève bent. Het beste wat je kunt doen is te nemen wat je toekomt en te verdwijnen. Ik laat Maurice niet in de steek. Praat geen onzin. Als hij zijn mond houdt, bergen ze hem een paar jaar op. Als hij praat of als ze hem in verband brengen met de andere moorden... blijft hij tot zijn dood in de gevangenis zitten. Vergeet hem, je kunt er niets aan doen. Ik weet hoe je je voelt. Ja. het heeft geen zin te denken dat je hem kunt houden. Wat gebeurt er als hij jou gebruikt om er zelf beter van te worden? Ik zal mij niet verraden. Jij begrijpt ons niet. Wij geven echt om elkaar. Goed, maar wat kan je doen? Ik kan de West-Duitsers op jou loslaten. Wat? Je wilt ze op mij loslaten? Ja, waarom niet? Jij weet wie de rekeningen betaalt. En dat zal jij ze gauw genoeg vertellen... Jij hoort niet tot het moedige soort. Jij zou een nuttig onderhandelingsobject kunnen zijn. Ja. Ja. Ja, ik denk dat ik dat ga doen. En als je er van doorgaat, dan zou je niet ver komen. Ik waarschuw je. Ik vermoord je. <laughs> Jij zou nog geen vlieg kunnen doodslaan. die je bent. Vuile pederast. <truim> Wees voorzichtig als je iemand uitschelt. Wel, ja? wat denk je ervan? Ik, eh... Uh... Ik zal je zeggen wie er betaalt. Ik zal je genoeg vertellen om Franconi... met een voorwaardelijke veroordeling vrij te krijgen. Mooi, mooi. Ja, ik dacht wel dat je een uitweg voor jezelf zou zien. Maar dat maakt mij niet uit zo, zolang het Maurice maar helpt. Zal ik nog wat wijn bestellen... Of heb je misschien liever cognac? Je ziet er nogal grauw uit. Hoe wil je het gaan doen? Met wie ga je contact opnemen? Jij gaat mij daarin adviseren. Jij kent alle boeven bij de politie hier. Zorg dat je er een van te pakken krijgt. Ik zal alles wel met hem regelen. Ik? Ja. Jij. Jij gaat een van je contacten opbellen om hem hierheen te laten komen. Ik zal over geld praten en jij vertelt mij alles wat ik moet weten voor hij hier is. Goed. Je kunt beter alles opschrijven. Ik heb je dossier meegebracht. Wil je het niet gebruiken? Nee, dank je. Ik zal geen rapport opmaken. Waarom heb je dat achtergehouden? Ik moest er eerst zeker van zijn dat het juist was. We vonden de eerste aanwijzing in de flat van Müllhauser. Een adresboekje. En we hebben de namen gecontroleerd. Een ervan bestond niet en het adres ook niet. Maar het telefoonnummer was wel degelijk echt. Een aannemersbedrijf met relaties in Leipzig. Dat was zijn oost-Duitse controleur. Kort nadat hij in Duitsland was teruggekeerd, werd hij aangesteld en het feit dat hij hier via de Odessa een goede baan kon krijgen, was een extraatje voor hem. Aan Odessa werd meegedeeld dat wij hem zouden gaan ondervragen. Ik wist dat het een lek van binnenuit was. Daar kom ik nog wel achter. De skramer verdiepte zich nog eens in het goede partij met Mulhouse en besloot hem een paar vragen te stellen. Ja, jouw komst was een meevaller voor hem. Hij had zijn leven gered door Kramer te vertellen wat hij niet aan de Russen had verteld en niet alleen om die reden. Waarom dan? Omdat hij diep in zijn hart een nazi is gebleven. Hij troostte zich met het idee dat hij niet alles had verraden. En toen hij het vertelde van de tweeling hoopte hij dat ze door de juiste mensen gebruikt zouden worden. Of door Kramers vrienden of anders door een derde partij zoals de CIA. Nou, nu weet je het. Zeg dat wel. En natuurlijk zou hij zijn Russische bazen alles doorgeven wat hij zou oppikken terwijl jij hem in Washington vertroetelde. Nu weet ik dat ik persoonlijk een Sovjet-agent heb aangeworven en hem naar de schoot van de familie heb gestuurd. Dat maakt me rijp voor promotie. Ik dacht dat je die wat zou krijgen voor het rapport dat je zou voorleggen over het incident in het klooster. Maar als je dat nu eens vergeet en Mühlhauser zelf onmaskert als je terug bent... Of hem gebruiken om valse informatie door te geven. Ik dacht het op die manier te spelen. Op voorwaarde dat jij het dossier niet aan Washington doorgeeft... voordat ik een kans heb gehad. Mijn geheugen is net zo slecht als dat van jou... wat betreft het inzenden van rapporten. Ik ben het mijne vergeten. Dat is mooi. Wanneer ga je terug? Ik pak vanavond een vliegtuig. Goeie reis. Dank je. Ik zal mijn verblijf hier niet makkelijk vergeten... Goeiedag, Carl. Mr. Andrews. En? Andrews is ontwapend, Carl. De kring wordt gesloten. En de arrestatie van Franconi heeft een bijzonder interessant aanbod opgeleverd... vanuit een bron in Zwitserland. Kijk maar. Ach, we kunnen de naam krijgen van de Russische topagent... en hoofd van de Europese moordafdeling van de KGB... Erg verleidelijk. Franconi zelf heeft niets losgelaten tijdens de ondervragingen. Het is duidelijk dat hij een medeplichtige beschermt. En wij weten wie dat is. En die medeplichtige voert de onderhandelingen. En in ruil hiervoor moet Franconi worden vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs. Tja, dat is nu eenmaal ons spel, Karel. Het een voor het ander. Hij moet op een vliegtuig gezet worden naar Tanger. Het zij zo... Het enige wat we kunnen doen, is de politie daarbij schuwen... voor de komst van een gevaarlijke internationale misdadiger. Wat ze daar dan doen, is niet onze zaak. Mm -hmm. Maar hoe moet het verder met vrouw Wouter? Ik heb Andrews tot zwijgen gebracht... om de weduwe van mijn beste vriend te beschermen. Het wordt nu tijd dat Max Steiner haar een bezoekje brengt. Heer Hebt u nieuws voor me? Ik heb vrouw Walter naar haar huis in Hamburg gestuurd. Haar arm geneest goed. Er was geen reden waarom ik haar langer in het ziekenhuis zou houden. Dus u gaat geen actie tegen haar ondernemen? Nee. Ze heeft Duitsland een dienst bewezen. Er was wat onderhandeling voor nodig, maar het heeft gewerkt. Dus kunt u naar dat toe. Maar waarom hebt u mij dat niet eerder laten weten voor ze München verliet? Daar had ik een reden voor. En die reden is heel simpel. Nu ze naar huis is, hoeft u haar niet meer te zien als u dat niet wilt. Maar... U kunt nu zo van het toneel verdwijnen als u dat wenst. Wat voor denkt u dat ik ben? Ik geloof helemaal niet dat u een schoft bent. Vrouw Walter von uw haar vinger. Ze heeft iets waardoor mensen van haar houden. Houdt u ook nog steeds van haar? Om die reden heb ik haar naar huis gestuurd, omdat ik haar iets schuldig ben. Ik wilde dat ze zich veilig zou voelen in haar eigen huis, in haar eigen omgeving... En haar oudste zoon is bij haar. Weet hij wat er gebeurd is? Nee, ik heb hem verteld dat ze een ongeluk heeft gehad. Wilt u naar Hamburg? Ja, Begrijpt u maar alsjeblieft goed dat het geen verplichting is. Nee, natuurlijk is dat niet. Ik zou haar in de steek kunnen laten. Het vliegtuig nemen naar Parijs. Ik zou mijn vrouw en kinderen waarschijnlijk wel ervan kunnen overtuigen... dat ik het niet meende wat ik zei. Dat ik niet meer met ze te maken wilde hebben. Nee... Niets verplicht me om Mina terug te zien. Er gaat om elf uur een vlucht naar Hamburg. Als u die wilt halen, zal ik een auto sturen. Dank u. Ik ga direct met me. mee. Hou je nog steeds van me? Naar wat er gebeurd is. Dat weet je toch. Meer dan ooit. Ik was er niet zeker van. Er zijn er ogenblikken geweest waarop ik dacht... dat je nooit meer terug zou komen. Dat je het niet zou kunnen aanvaarden. Wat ik had gedaan. Ik moet het wel aanvaarden. Omdat ik van je hou. Maar misschien begrijp ik het niet helemaal. Ik bedoel... waarom juist jij, Mina? Waarom deed je het niet over aan Hollen? Dat risico kon ik niet nemen. Ik geef toe dat ik op een gegeven ogenblik aarzelde. Voor ze de kamer binnenkwam, dacht ik... dat als ze een non was, het misschien niet nodig zou zijn. Maar zodra ik haar zag, wist ik dat Siegmund gelijk had. Wat zij uitstraalde, dat was het geheim van Hitler. Siegmund wist, en dat wist ik ook... dat wat wij eens de wereld hadden aangedaan, dat het niet nog eens mocht gebeuren. En dat het kind van Adolf Hitler, man of vrouw... niet in leven mocht blijven. Dus was er totaal geen twijfel in mij. Ik besloot door te gaan. Nadat ziekmoed was vermoord. En te doen wat hij zou hebben gedaan. Ik nam zijn revolver mee naar het klooster. Ik zal nooit betreuren wat ik heb gedaan. Begrijp het. Max. Ik hou erg veel van je. En niets kan dat veranderen. Ik wil, Mina dat je met mij meegaat. Dat kan niet. Mijn leven is hier. Bij mijn kinderen. En Ellie wil scheiden. Toen ik u voor het eerst ontmoette... vroeg je me hoe lang ik al weg was uit het vaderland. Ik ben nu weer thuis. Ik wil met je trouwen, Mina. Ik zoek een baan in Duitsland... en we blijven in Hamburg wonen als jij dat wilt. Waar is je zoon? zou. Graag hij is behoeven. Maar hij zal je niet accepteren. Nee, hij zal niet toestaan dat iemand de plaats van zijn vader inneemt. Je zult er verbaasd over staan hoe mensen datgene aanvaarden wat ze toch niet kunnen veranderen. En niets kan mij van een beslissing afbrengen. Laten we naar hem toe gaan. U hebt geluisterd naar het laatste deel van het Janus-syndroom. Een hoorspelserie in zes delen, geschreven door Evelyn Anthony. Bewerking Dick van Putten. U hoorde Edmond Klassen als Max Steiner. Henny Orri als Minna Walter. Hans Karsenbarg was Franconi. Paul van Gorkum, Heinrich Holler. Wim de Meijer, Karl Dietrich. Jan Werchter, inspecteur Houtman. Willy Brill, moeder Katharina. Barbara Hofman, zuster Francisca. Paul van der Lek, Andrews. Jerome Rehuis, Kessler. En Eddie Brugman, was Paul. Technische realisatie van deze serie, Teun Lammes en Henk van der Steeg. De regie had, Hero Muller.